Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Universiteiten zien een nieuw collegejaar met anderhalve meter niet zitten. Het kabinet had universiteiten gevraagd om twee scenario's voor te bereiden voor de heropening. Eentje met anderhalve meter afstand en eentje zonder. Maar veel universiteiten hebben geen twee scenario's. Blijkt nu uit de rondgang van Nieuwsuur. Ze willen volledig open zonder anderhalve meter afstand en niks anders. De besmettelijke delta variant verandert dat niet. We zitten al veel langer. En ook, zijn we ook met het ministerie van Onderwijs zijn we hier al veel langer over in gesprek. Het, het kan met, als je kijkt naar de huidige vaccinatiegraad onder de jongeren. Die, die zit op dit moment boven de 60 Nou, begin september dan opent het collegejaar. Nou, dan zou je eigenlijk op 80, 90 procent willen zitten. Dus wij moeten er volop inzetten om door te prikken. Ja. Dus we moeten onszelf de vraag stellen, wat is er voor nodig? Om te zorgen dat het open kan, want daar hebben die jongeren ook recht op. Ook willen universiteiten de studenten liever niet verplichten om te testen. Honderden mensen in Limburg kunnen tot eind dit jaar niet meer terug naar hun eigen huis door de overstromingen. Volgens de verzekeraars moeten de huizen eerst wekenlang drogen. Aannemers hebben het druk en materialen zijn moeilijk te krijgen. Vooral in Valkenburg en Schin-op-Gul zijn huizen onbewoonbaar geworden. In een speeltuin in Amstelveen is iemand mishandeld door een groep jongens. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen op zich te melden. En waarschijnlijk weet je dat je van graan, brood, ontbijtgranen en pasta kan maken. Al kan je er volgens Linette uit Afferde in Limburg nog veel meer mee. Graan als sm sweepje gebruiken bijvoorbeeld. Al is het voor deze man allemaal nog wat nieuw om met graan op zijn rug geslagen te worden. Ik heb nu zo heel veel ervaring met uh, deze vorm van uh, SM. <laughs> maar uh, ik moet ook, kan ook niet zeggen dat ik het uh, heel vervelend vind. Ja, Dit is wel een nieuwe invalshoek voor mij om uh, graan op deze manier te leren kennen. Maar uh, ik vind het wel wel interessant. Linette liet aan een groep zien wat je allemaal met gaan kan doen. Zo konden mensen ook badderen in een bad gevuld met opgewarmde haver en melk. Ze instapt, alles was naar de bodem gezakt. Het is heel glad, dus het voelt heel zacht. En het is toch een beetje warm, want er zat met een vuurtje onder. Dus hij is nog een beetje warm. En uh, het is heel zacht.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 mee uh, aangekomen zijn in het uh, stevige gedeelte van het uh, programma Ja, we zitten alweer in de derde uur dus dan, uh, dan mag dat wel een beetje Edwin Danks Denks, ik moet dat toch eens even aan de jongens vragen uh, hoe je dat nou weer uit moet uh, spreken ik heb het wel eens gevraagd hoor want ze hebben ooit meegedaan aan de Robbe Aktaalwoord. Daar heb ik die jongens toen gesproken. Eh, het was volgens mij ook zelfs bij de laatste uitvoering... Eh, waar ook geen winnaar is uitgekomen. Want ja, om corona is bezig geweest. Hè. Die, die heeft ervoor gezorgd dat er nooit meer een, een finale is geweest... van die Robbe Aktaalwoord. Dus wat dat er gaat, zijn we nog steeds aan het wachten... of, of dat ooit nog zo'n een beslag gaat krijgen. Maar goed...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 Dus eh, dat heeft eh, daarmee te maken. Goed, welkom dus, zoals gezegd, in het de derde uur. Want we gaan hier praten met eh, Lacet En achter Lacet schuilt Tessa Lamers. En die gaan we straks om half tien eh, nog even de uitzending halen. Als het gaat om haar nieuwe single. Je had al iets kunnen horen. Origami had ik eh, al in het eerste uur gedraaid. Vond ik weer eens leuk. Ik, eh, ik kwam hem tegen bij eh, de vorige uitzending met Roe Halfheid van Holst. Die eh, vandaag... Op het allerlaatste moment hij heeft hij af moeten zeggen. Vanwege een uh, mogelijk gevalletje Delta. In uh, het uh, geval wat hij uh, heeft meegemaakt vandaag bij de zomerschool. Want hij is ook nog eens uh, een soort van docent. En probeert hij de kids een beetje door deze zomer heen uh, te brengen. En dan praat we het over een leeftijdsgroep van 11 tot en met 14 jaar. Ja, en dat zijn uh, net de, de, de jongeren. die nog uh, niet allemaal geprikt zijn. Dus wat dat gaat.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 no sense this way it gets quiet Even more permanent just wait gets quiet. Een beetje behoorlijk uh, met uh, grunten en uh, de hele handel uh, erbij. Zou al wel weer een duimpje ergens uh, voorbij uh, komen van Tim van de band. Een mountaineer. Bovendien uh, is uh, ook deze band een uh, verleden in Haarlem. Of heeft een verleden in Haarlem, want uh, ze zijn namelijk...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 Slip through my fingers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 dat uh, we rode halfheid van Holstiers hadden, dat was uh, vorig jaar juli.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 you You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 To facts, ring we can. Black hole eats star. A deaf man disagrees. All we perceive's gone for centuries, and the next to go dim is our sun. Robert Zimmerman, a room for two, the chair and its concept. een song van Myths af te pakken. Het is uitgebracht onder de naam Alan Fournier... maar de beste kenners weten het al. Aan de stem te horen weet je meteen dat het Frank Bond zelf is...